Van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van nwso 3 Bij een ernstig ongeluk op de A6 bij Lelystad zijn vanochtend twee mensen omgekomen. De politie doet daar onderzoek en het verkeer in de richting van Almere wordt omgeleid. Volgens de politie zijn er geen andere auto's bij het ongeval betrokken. En de auto werd vanochtend in de greppel gevonden. In Iran is een bekende actrice gearresteerd. Taraneh Alidousti betuigde in een Instagram-post steun aan de allereerste demonstrant die werd geëxecuteerd. Ook noemt ze organisatie. ...organisaties die niets doen een schande voor de mensheid. Volgens Iraanse staatsmedia wordt zij verdacht van het verspreiden van nepnieuws over de landelijke protesten. Ook haar Instagram-account is verwijderd. En we gaan allemaal betalen voor de broeikasgassen die we uitstoten. Bij ieder bezoekje aan de pomp of als je de verwarming aanzet... komen er namelijk schadelijke stoffen vrij. En dat meebetalen gebeurt via energiebedrijven en pompstations zelf. Hebben de EU-landen met elkaar afgesproken. Ook komt er een fonds om mensen te helpen... bij bijvoorbeeld het kopen van een warmtepomp of een elektrische auto. Je houdt maar bij alo, gelijk boven. Misschien klinkt het idioot, ik loop me uit door die... Dit nummer van hem is alleen al 31 miljoen keer beluisterd. En gisteravond stond hij in een uitverkochte Zero Dome. Zanger Antoon is de meest beluisterde artiest in Nederland op Spotify dit jaar. Niet zo gek dus dat veel fans uren in de kou stonden te wachten voor de allerbeste plek. Hoe lang sta je hier al? Um, Kijk hoe laat is het nu? Ik denk week. bijna 4 uur. 4 uur of zo? 7 uur. Ik denk wel 6 uurtjes wel nu, ja. Waarom heb je dit er voor over allemaal? Gewoon, dan sta je wel een beetje vooraan, toch? Wij willen vooraan staan. We staan daar hoor. Morgen staat Anton weer in de Ziggo en ook die show is weer helemaal uitverkocht. Het weer, vooral zonnig en het is zo'n 4 graden onder nul. Vanavond kan het weer gaan regenen en wordt er ook gewaarschuwd voor gladheid. Morgen met 8 graden een stuk warm. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB.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 Mad Men News, New. ZFM Jazz ZFM Jazz, top 2022 cover-up Babe Pressure pushing down on me, pressing down on you. No man asked for Boom Babe Boom Babe. The data. this world is about, watching some good friends screaming, let me out, pray tomorrow, gets me high, high. Under pressure. Under pressure. Dat geldt zeker voor de jazz op de radio. En dit programma en zijn presentator. Uh, want van de top. 2022 cover-up wordt verwacht <coughs> dat het de NPO top 2000... en zoveel besproken tv-presentator kan doen vergeten. Maar eerlijk gezegd lijkt het een gevecht tegen de bierkaai. En dan heb ik nog niet eens bier op. Um, ik heb wel net live de luister, of kijk uh, luistercijfers binnen... en die geven een piek te zien tijdens de reclame en het nieuws... Maar goed, we gaan uh, natuurlijk uh, vrolijk verder. En wie kan ons daar beter bij helpen dan Richard Cheese. De crooner de kroner uit uh, Los Angeles. Uh, vaste prik bij, uh, bij de top 2 2022 cover-up als het even tegen zit. Zijn under pressure was uh, ja, weer uh, uh, legendarisch en te vinden op... 1583 in de top 2022. Cover-up is a revelation. I'll send an SOS to the world. I'll send an SOS to the world. I hope that someone gets my message in a bottle. Send an SOS to the world. I hope that someone gets my message in a bottle. Message in a. This is so... voor de jazz. Zeker als Tiani Sutton de Amerikaanse zangeres gaat zingen... ...Message in a Bottle. En uh, vervolgens honderden steunbetuigingen... Voor, uh, ...voor ZFM Jazz op het strand van Zandvoort... ...of op de ZFM Jazz Facebook page zouden aanspoelen. Uh, te vinden op plek 236. De wonderen zijn immers de wereld nog niet uit, niet waar? Zeker niet... ...omstreekse uh, kerst. Dus uh, we doen maar wat schietgebedjes voor de jazz. I say a little prayer. Oorspronkelijk uh, geschreven of gezongen moet ik zeggen door Rita Franklin. Uh, maar hier hoorde je het in de uitvoering van de drummer Gary Gibbs. Bijgestaan op piano door Kenny Barron. Uh, de levende jazz-icoon. En ook uh, een andere icoon, Ron Carter, op bas. Uh, te vinden uh, hun uitvoering. Van I Say a Little Prayer op een plek 839 in de Top 2022. Cover up. It's getting it when No, Christmas just don't seem the way it used to be. Oh, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Christmas done, got oh yeah. Yes it has. Set of M. Top 2022 cover-up. Ik zei het al aan het begin van het programma: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Queen of Jazz, Ella Fitzgerald, begon in de jaren 30 als rhythm and blues zangeres. De muziekstijl waaruit later de rock and roll ontsproot. Dat ze in 1968 een live album opnam... in de Fairmont Hotel in San Francisco... met verschillende rockhits uit die tijd... leidde echter tot ontsteltenis en natuurlijk afwijzing... bij de strenge jazzpolitie... en de fundamentalistische jazz recensenten. Het album Sunshine of Love, dat is een nummer van Cream... ging de boeken in als een fiasco. Maar ik zou zeggen, beluister dat album nog maar eens goed. <coughs> uh, the Queen of Jazz zingt haar ziel uit het lijf. Daar zou zelfs uh, Janis Joplin nog een puntje aan kunnen zuigen, denk ik. Haar uitvoering van Sunshine of Love is te vinden op plek 77 in de top 2022 cover-up. En dat werd uh, gevolgd van de Queen of Jazz, zeg maar, naar de Queen of Pop, Madonna. Uh, meer een performer dan een goede vocaliste zou ik zeggen, maar geef het nummer in handen van de Zweedse pianiste en zangeres Ida Sand en we krijgen zo een vrij gezongen en funky like a prayer te vinden op plek 592 maar het vermakelijke aspect was natuurlijk de media reactie op de dood van Elisabeth een mix van alles wat ze heerlijk vinden: huilende mensen, mensen in uniformen, halve garen, families die niet voorkomen dysfunctioneel zijn, Jee, die hondjes en die paarden. Het is echt een, een het is een feest. Het is zevendem jazz. I didn't know Top 2022 cover-up. Don't stop till you get enough. In de uitvoering van de Duitse trompetist. En de, de Duitse trompetist Joe Kraus... En de SWR Big Band. Die gingen lekker los. Op de song van Michael Jackson. En ze komen binnen op plek 1699. En dat werd gevolgd door uh, het nummertje van Kiss. En als je Gene Simmons vraagt. Aan welke song. Uh, van zijn formatie Kiss hij het meeste hekel heeft dan zegt hij stevig: "I was made for loving you", de grote hit van Kiss uit 1969 uh, uh, 1970, uh, wel even precies blijven hier. Uh, misschien vindt hij die uh, zwoele versie van de Duitse formatie de Jazz Kantine wel te pruimen met op vocalen de Britse zangeres Sam Lay Brown te vinden op plek 1000. 23 in diezelfde top 2022 cover-up. Ik heb die oranje onderbroek van trus gehad. Denk jij dat ik in het dagelijks leven die oranje broek draag? De enige uh, dag dat ik dat ga doen is wanneer ik bij heel ben. Daarom doe ik dat. Uit respect voor mijn lieve trusje. ZFM Jazz. Van Gaals Oranje heeft natuurlijk weinig swingend voetbal laten zien op het WK. We kunnen dat swingen dan ook beter overlaten aan organist Charles Kynard. Uh, Superstition, oorspronkelijk natuurlijk van uh, Stevie Wonder... is bij ons te vinden op plek 225. Dat is een, uh, een nummer van een album, uh, Your Mama Won't Dance... uit 1973 van die Charles Kynard. En daar wordt hier onder meer bijgestaan door... Uh, George Bohannon op trombone en Chuck Rainey op bas. For the first time, scientists have produced a nuclear fusion reaction that created more energy than was expended. A breakthrough that tapped into the same kind of energy that powers the sun and the stars. Researchers at the Lawrence Livermore National Laboratory in California announced the details today, and it could have huge implications for potentially creating clean and limitless energy someday. ZFM FMJ's top 2022 cover, cover. Do it again! The top 2022 cover-up is a revelation. Zit er bijna op. De lijn uh, of milk and honey is uh, nog niet echt in zich, misschien ook niet uh, in uh, Terry Collier's groovy cover van Steely Dance. Uh, Do it again! Te vinden op uh, nummer 1101, 1101 in de in, uh, top 2022 cover-up. Uh, desalniettemin wil ik uh, iedereen natuurlijk uh, namens uh, ZM Jazz uh, een, uh, een vrolijk kerstfeest en een gezond en gelukkig 20, uh, 23 toewensen. Keep on in, moving and grooving in de new year, uh, zou ik zeggen. En daarvoor... Hoorde Terry Callier? Hoorde je uh, een uitvoering van uh, Californication door Fox Capture Plan uit uh, Japan? Uh, de ver amerikanisering ver van de wereld, de culturele macht van Hollywood. Daar maakten en maken de nodige mensen zich wel uh, zorgen over. Het werd dus in de jaren negentig bezongen in dat nummer Californication van de rockband Red Hot. Chili peppers. Dat uh, laat onverlet dat er toch iedere keer weer de nodige verbluffende en baanbrekende dingen uit de VS en Californië voorkomen. Uh, ...waar voortkomen waar de, gewoneke, de hele wereld uh, profijt van trekt. Uh, de groovy Japanners van het uh, Fox Capture Plan Trio... ...lieten de moeilijke Engelse lyrics weg... ...en maakten er een uh, ja, lekkere fusion van. Een uh, unieke combinatie ja, van fusion, jazz, rock en techno en swing... ...te vinden op plek 171 in onze uh, Top 2022 cover-up. Ja... Dit uh, was de top 2022 cover-up special A revelation. Uh, is de nieuwe hoop voor de jazz geboren? Nou, dat is waarschijnlijk te veel gevraagd. Hopelijk hebben jullie het wel uh, leuk gevonden. Leuk genoeg gevonden in ieder geval om volgend jaar weer een speciale december cover-up uitzending te rechtvaardigen. Maar luister uh, in ieder geval ook volgende week naar de kerstuitzending van, uh, van collega Jaap. Wou ik zeggen. Uh, wat mij betreft, Tabé, tot de volgende keer. Tabee van Mr. Brightside, jullie rebel, rebel. In the heart of the capital, perhaps the most elusive street artist in the world has left his mark. And for Ukrainians, it matters that Banksy appears to have made it to Kiev. Zetovan <laughs> Jazz.